Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje dan is het zover, dan begint de uitvaarddienst van Queen Elizabeth. In Londen is het mega druk. Iedereen wil een plekje bemachtigen om de rouwstoet toe te zien. Het is de grootste veiligheidsoperatie ooit in het Verenigd Koninkrijk, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Duikers, politiehonden, politie te paard, gewapende eenheden, scherpschutters, reguliere bobbies, alles is ingezet. ...om in goede banen te leiden. Nou, grote delen van de stad rond Westminster Abbey en ook hier rond Buckingham Palace zijn afgesloten... ...want er worden hier honderdduizenden Britten verwacht die het van dichtbij willen meemaken... ...en afscheid willen nemen van koningin Elizabeth. De begrafenis zelf is pas begin van de avond in het oude woonkasteel van de koningin. In Japan zijn al tientallen mensen gewond geraakt door orkaan Nanmadol. Ook zitten er zo'n 300.000 huizen zonder stroom. Gisteren werden er al 4 miljoen mensen opgeroepen om te evacueren. Correspondent Anoma van der Veren vloog net door die orkaan. Heftige turbulentie. Ik heb vandaag ook geleerd dat een vliegtuig door de wind horizontaal opzij geduwd kan worden... terwijl hij midden in de lucht hangt. Dat is iets dat ik niet per se had hoeven weten. Maar ik ben gelukkig wel veilig geland. Morgen komt de orkaan aan in Tokio. Het is de vraag of Roger Federer nog voor zijn tennispensioen in actie komt. Vorige week maakte de tennislegende bekend dat hij stopt dat een groot toernooi in Londen binnenkort zijn laatste wordt. Maar nu zegt zijn coach tegen een Zwitserse krant... ...dat Federer op het laatste moment pas beslist of hij meedoet. En de eerste mouwen zijn vanochtend opgestroopt. Vanaf vandaag kunnen mensen een coronabooster halen. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij een prikstraat in Leiden. Sommige mensen vragen zich af, is het nog wel nodig? Corona, dat is voorbij. Nou, dat komt er weer aan, hè. Dus uh, moeten we het voor zijn. Ik vind het een heel goede actie, hoor. Heeft u nog gedacht, is het wel nodig? Nee, zeker niet. Als je de krant leest, dan weet je dat er nog corona is. Nou zijn er ook mensen die niet echt zin hebben in een booster. Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders vindt dit niet nodig, blijkt uit onderzoek van INO Research. Vooral jongeren willen de uitnodiging overslaan. En het weer nog een wisselend dagje met wolken en zon, maar ook af en toe een bui. Het is wel een stuk minder koud dan gisteren. Vanmiddag 16 of 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knoopert Muidenberg en knoopert Eemnes 12 kilometer langzaamrijdend verkeer. 3 kilometer file op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Knoopert-Zaandam door een ongeluk. Op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Knoopert-Rijnsweerd. 11 kilometer rijdend verkeer. En 201 hoofddorp richting Hilversum bij Meidrecht. 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zon, zee, strand. Beleef ritme van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. Op 106.9 FM. Goedemorgen Zandvoort. <tuneet> I'm Little Heart, Michael Kiwanuka. De ingekorte versie is dit. De originele staat jaarlijks hoog genoteerd in de top 2000. Uh, bijna 10 minuten is het nummer dan. En het begint het eerst met uh, 5 minuten instrumentale uh, muziek. En aangezien het nog zo'n 100 dagen is tot het einde van het jaar, oftewel kerst, vond ik hem wel toepasselijk. Uh, straks in de tweede uur van Goedemorgen wordt onder andere Jan Hirkel Diets over de Durf en Doedag bij Scouting the Buffalo's. En Marga Bol over de terugloop van het aantal basisschoolleerlingen. Maar eerst hebben we vandaag in de studio Dominee John Vrijhof. En uh, goedemorgen trouwens. Ja. Uh, u deed na een kledingbeurs voor Oekraïne in juli in de Protestantse kerk aan het kerkplein een oproep aan zandvoerders om meer van dit soort uh, activiteiten in de kerk te gaan organiseren. En de kerk weer in dienst te plaatsen van het dorp. Um, uh, kunt u allereerst uitleggen wat u daar precies mee bedoelt... met de, de kerk in dienst laten stellen van, uh, van de gemeente? Um, ja, de kerken is in de loop van de tijd toch wat weggelopen bij de samenleving. Mm -hmm. um, of de samenleving heeft, heeft de kerk verlaten. Ik heb zelf de indruk dat dat toch ook uh, ligt aan onze presentatie... Hoe, hoe wij geloof presenteren en hoe wij over geloof praten. En uh, daardoor is een afstand gekomen... En wat wij graag weer zouden willen is dat uh, de kerk, uh, nou, de kerk hoeft het niet per se te zijn, maar de spiritualiteit weer in het midden van de samenleving komt te staan. Ja, je zou kunnen zeggen de, in deze uh, moeilijke, uh, voor veel mensen moeilijke tijd, uh, onzekere tijd, dat mensen hun toevlucht weer zoeken eigenlijk tot de kerk. Maar is dat zo of niet? Merkt u dat? Nee, dat is wel natuurlijk altijd lang de hoop geweest, omdat geloof voor een hele hoop mensen een zekerheid gaf. Hm. Maar de zekerheid waar de kerk uh, in grossierde, was toch eigenlijk waarheid. Hm. En mensen zitten niet op waarheid te wachten, maar zitten op uh, bezieling te wachten. Van hoe, hoe leef ik dit moeilijke leven? Ja. En hoe word ik uh, toegerust voor dit uh, leven? En dat is, uh, is toch dan aan de kerken om op een andere manier na te denken over wat... Uh, uh, religieuze mensen nodig hebben. Ja. En uh, hoe ze daarin geholpen kunnen worden. Uh -huh. uh, heeft u daar een idee? Hoor? Kunt u daar iets meer over zeggen? Van hoe dat zou moeten? Of is dat heel uh, lastig? Uh, nou, het, het, het, is, het is niet lastig. Het is, kijk, het is mijn baan. Dus ja, ik zou wat over ja. moeten zeggen. Um, maar het is, het is ingewikkelder. Kijk, uh -huh. we, we, we zijn wat weggelopen... bij de mensen, omdat we... Uh, ons heel erg sterk een beeld hebben gevormd... van hoe transcendentie eruit ziet. Hoe de andere kant, boven, hoe, hoe je het maar wil noemen, mm -hmm. eruit ziet. Uh, en ja, nou ja, daar zeg je ja en amen op. Maar daar doe je verder niets mee. Terwijl het in geloof eigenlijk om bezieling gaat. En het zijn verhalen om aan te vullen hoe je bezieling kunt krijgen... en hoe je uh, bezieling kunt leven. Mm -hmm. uh, als je ook... Terug naar de verhalen, die, die werken nog steeds bezielend. Hè? David en Goliath, David de kleine man die ja. tegen de reus vecht. Maar dat zijn de dus bekende dat, dat, verhalen. Precies, dat, ja. dat zijn de bezielende verhalen. Ja. Terwijl als je daar uh, een verhaal van God over maakt, ja. dan loop je weg bij de mensen. Dan kom je wel op een metaniveau. En dat is misschien heel interessant voor liefhebbers. Maar in het gewone leven inspireert je dat niet meer om ja. ook uh, ja, bezield je leven te leven. Ja. Dus de rol van de kerk zou moeten veranderen. Ja. Um, nou goed, u, u heeft zelf al gezegd dat uh, zo'n kledingbeurs voor de Oekraïne... is een, uh, is, is een belangrijk uh, iets uh, geweest toen. Ja. Uh, daar zouden meer voorbeelden van moeten volgen. Maar uh, kunt u daar een paar van noemen? E wat eventueel zou kunnen? Um, nou kijk... Diakonale uh, zaken hebben altijd onze voorkeur. Uh -huh. Zaken waar niet op verdiend wordt. En er zijn zoveel uh, dingen die moeten gebeuren. En in Zandvoort gebeurt er natuurlijk veel. Hè. Mensen zijn toch uh, best bewogen met elkaar. Uh -huh. En daar willen we platform aan bieden. Nou, dat Oekraïne kwam op onze weg. Er was uh, geen, geen slaapplek. Uh, we zeiden van, nou ja, dan, dan gaan we wat organiseren. En later uh, was er wel slaapplek. Dan elders in Nederland. En toen zijn de contacten gebleven. Uh -huh. Nou, toen was later weer ruimte nodig voor een kledingbeurs. En die hebben we toen geboden. En zo zijn er misschien meer uh, ja, zaken die uh, mensen voelen: van dit moeten we doen. Maar ja. hoe doen we dat? Waar hebben we hulp bij nodig? De kerkgemeenschap is te oud ja. geworden. Vroeger was de kerk natuurlijk altijd voor uh, de sociale zorg. Hè? Mm -hmm. de, denk aan de broodbanken. Uh, voedselbanken zijn nu ook vaak nog in kerken. De katholieke kerk doet dat hier in Zandvoort. Mm -hmm. Maar. Uh, ja, het leven is moeilijk voor veel mensen. Ja. Dus als we op een of andere manier daar uh, platform aan kunnen geven, dan doen we dat graag. Maar menskracht hebben we bijna niet meer. Uh -huh. De uh, ja. gemiddelde leeftijd is hoog. Ja, dat geloof ik. Ja. Uh, die wordt ook niet lager. Hè? Niet, nee. Uh, nee, nee, nee Want hoe krijg je de jongeren weer in de kerk? Dat is natuurlijk ook een vraag die uh, ja. niet makkelijk beantwoord kan worden, denk ik. nee. Nee. Um, en als ik daar misschien ja. iets op, op aan kan aanvullen... wat ik afgelopen zomer wel heel bijzonder vond... is de speciale kerkdienst uh, tijdens Pride at the Beach. Ja. Die werd ja. georganiseerd. Nou, gewoon natuurlijk op de, op de zondagochtend... maar met een speciale aandacht voor In dat zeef, ja. uh, evenement. Dat is ook wel een manier om weer een heel ander publiek... misschien ook uh, na, na, naar de kerk toe te trekken, zeg maar. Of die erbij te betrekken. Ja. Nou kijk... Aan Pride on the Beach hebben wij uh, ook het uh, platform gegeven, omdat het daar eigenlijk gaat ook om iets heel wezenlijks. Hè? Wie, wie ben je ten diepste? Die, die designsvraag. Een mens is een transcendent wezen. En uh, aan, de, aan de buitenkant zien we de seksen, maar het gaat natuurlijk om de gender. Wat, wat zijn we ten diepste? Wat, is, uh, wat, wat beweegt ons, wat raakt ons en hoe staan we in het leven? En uh, Pride on the Beach vinden we dan, uh, ja, die, die, die is daar ook mee bezig. Mm. Uh, daar komt natuurlijk ook een hele hoop uh, rolpatroon bij. Uh, rolpatroon dat is minder ons ding. Maar die, die gender, dat, de, dat hoort zeker bij ons diepste hmm. wezen en ons hmm. authentieke zijn. Bezieling. Ja. ja. ja. En nou, de kerk is al is, is, is vrij oud, hè? vanaf 1600. Uh, nou ja, het, het, het, ja, nou, ja, ja, het jaar Ja, die toren en zo is he? later <laughs> gebouwd allemaal. Maar goed, het is een prachtig gebouw. Uh, ja. Het zou jammer zijn als dat... Uh, als de kerk daar, uh, uh, nou ja goed, als, als, als er geen gemeenschap meer voor is. Nee, nou kijk, onze zorg is ook van uh, hoe... Die kerk is ooit gebouwd, Ergens uh, de, de fundamenten zijn uit de, de, de 15, begin 15e ja. eeuw. Uh, de, de, de klok zal niet uh, in... Uh, de toren was ook later. De, de, pre Precies, ja, die, ja. Die, die, die is al heel oud. Ja. Um, 1492 is de klok. Hè. Mijn mm -hmm. naam is Jezus mm -hmm. staat erop. Uh, met het jaartal. Dat is de oudste klok ook van, uh, van Nederland. Het zou ontzettend jammer zijn als het een restaurantje zou worden. Ja. Wij willen het graag voor uh, uh, de bezieling van mensen... voor het, voor het wezenlijke van mensen uh, ter beschikking houden. Mm -hmm. En als we uh, de, de kerk moeten overdragen aan het dorp... zouden we dat ook eigenlijk het allerliefst willen. Kijk, we houden het nog een tijdje vol. Oudere mensen gaan niet direct... Uh, nee. uh, uh, we overlijden niet direct. Dus we kunnen zeker nog zo'n tien jaar verder. Maar uh, eigenlijk zou. En ik zoek niet zozeer jongeren, maar gewoon mensen die met bezieling betrokken zijn, zijn, ja. betrokken zijn. En dat hoeft ook niet zozeer. Uh, uh, een protestantse richting mm -hmm. te zijn, maar dat, dat mag heel ecumenisch zijn. Mm -hmm. En dat mag zelfs de grote ecumenen zijn van ook. Uh, in andere religies hebben wij natuurlijk heel veel raakvlakken. Mm -hmm. Wat ons echt er tegen staat, zo gaat over, uh, uh, waar, we, waar je meestal botst tussen religies... als je waarheidsclaims gaat neerleggen. En uh, die waarheidsclaims die willen we eigenlijk ook... zoveel mogelijk buiten de discussie houden. Mm -hmm. Ik zeg we, maar misschien moet ik meer voor mezelf spreken... Uh, waarheidsclaims wil ik buiten de discussie houden. Want daar, heb je, daar kom je niet tot elkaar. Mm -hmm. U uh, verzorgt nog steeds uh, diensten hè, op zondagochtend, tien uur. Ja. Uh, hoeveel mensen komen daar ongeveer om dit... Uh... Nou, dat, dat is uh, hier ja. in Zandvoort. Uh, maar Zandvoort is natuurlijk atypisch. Hè. Uh, religieuze gebondenheid in Zandvoort is erg laag. Die is uh, 2%. procent. In Amsterdam is het 10%. procent. Oh, uh, dus dat is ja, uh, vijf keer zo hoog. Ja. Ja. Uh, en hier zo zitten er uh, nou, 35, 40 mensen Aha. op een zondagmorgen ja, ja. in de kerk. Ah, ja. ah. En, en in de aageta is ongeveer hetzelfde. U praat waarschijnlijk wel eens met collega's. Uh, wat ik ervan hoor is dat het bezoek ook niet hoog nee, is. Nee. Maar af en toe hebben ze daar een koor en dan nodigt dat toch weer wat meer uit. Dan zijn we eens in de 14 dagen een dienst omdat het ook anders niet meer op te ja, brengen is. Ja. Ja. U deed een oproep he, in de zomerse krant. Uh, ja. Nou ja, dat was eind juli. Zonder telefoonnummer van u bij zelfs. Is, ja. Zijn er reacties op gekomen? Geen enkele nog. Nee. Geen enkele. Nee, okay. maar dit is meer zoiets. Uh, dit hou je in je achterhoofd. Ja, hè? Ja, ja, ja. Uh, uh, je hebt niet projecten klaar liggen. En nee, je, dat zo... is ook waar. Er, er gebeurt iets, je wordt erdoor geraakt. Ja. En omdat je erdoor geraakt wordt, wil je er iets mee. En dan ga je zoeken en dan herinner je je vanzelf wel van, mm -hmm. er stond ooit nog eens een telefoonnummer. Ja, ja inderdaad. Die gaan we zo opzoeken. Precies. Ja, inderdaad. <laughs> ja, dat ja, dat zo, zo, zo, zo, zo werkt ja, ja, het. Ja. Ja, ja. Ja. Tenminste, uh, uh, ja. we hebben geen project als kerk. Het gaat ons om bewogenheid. Tuurlijk. Uh, wat, vinden we, wat komt er op ons weg? Ja, ja, ja. Nou, ja, interessante materie en uh, ik hoop dat u uh, inderdaad de komende tien jaar nog zeker door kunt gaan, hier. Uh, hartelijk dank voor uw komst en uh, ik wens u heel veel succes. Hartelijk bedankt. Oké. Oké. Okay. Ja. Somebody that I used to know. Kortje in nu bij Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort, zon, zee, strand. Hey. nummer wat uh, nou, de rest van het weekend in je hoofd blijft zitten. Somebody that I used to know, Gotje en Kimfra, hierbij bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, we gaan verder met het uh, volgende onderwerp, want net als veel andere sportverenigingen in Zandvoort is ook basketbalclub The Lions op zoek naar nieuwe leden, bestuursleden. En in dit geval een voorzitter, Ingrid van Eck, is uh, aan de telefoon. Goedemorgen. Ingrid Beder ja? ja, Ingrid, ja. Kom, kom er maar in. De lijn staat open. De lijn staat open. Misschien durft ze niet meer. Heeft ze misschien nee? opgehangen? Zou dat kunnen? Anders zou je tuut-tuut -tu moeten worden. Ja, <laughs> oh, net zoals dat nummer net. Tu -tu -tu -tu -tu. Maar je had ze wel aan de lijn net. Tu -tu -tu -tu. Ja, raar. Ik ga uh, het een ja. keer proberen. Praat maar even door. Ja, ja, ja we, we, we, we gaan het zo hebben over de, de Lions natuurlijk. Uh, Hans, ben jij er bekend mee? Met de uh, nou, met de Lions in zoverre. Ik kan me herinneren dat ik vroeger uh, had je onder andere types Lions. Hè. Dat was een enorme uh, grote uh, bekende basketbalclub. Ja. Sport al helemaal vol. Maar ja, het is, het is de laatste jaren wat minder geworden. Maar uh, waar we het over hebben is het aantal bestuursleden wat... Uh, wat uh, uh, erg moeilijk is te vinden. En dat is niet alleen bij de, bij de, bij de, bij de basketbalclub, want ja. ook de hockeyclub heeft ermee te maken, de voetbalclub, SV Zandvoort. Begrijp ik dat we. Uh, Ingrid van aan de, de, de lijn man? hebben? Goedemorgen. No. Nou, het, nou. Ik hoorde het niet. Het merkwaardig. Gaat, het gaat niet. Nou ja. Nou, het, klein, uh, we doen een klein stukje muziek en dan proberen we het zo nog even. We proberen het zo nog even, een van mijn uh, reserve nummers die ja. wordt gedraaid. Even kijken welke dat deze keer is. Ik uh, laat me verrassen. Of, uh, of nog even praten. Welk nummer? Uh... Oh, hij doet het. Nou. Ja. Hey, ja, Goedemorgen. Ja, ja. We, we konden je niet bereiken, was je even in de keuken bezig? Ja. Nee, maar ik was er gewoon. Oh, wat raar, wat raar. Nou ja goed. Nou, ja, en druk met de zoektocht. En druk met de zoektocht natuurlijk. En druk met de zoektocht natuurlijk want, ja, dat absoluut. Ja, want ja. jullie zoeken al heel lang, tenminste heel lang, uh, een tijdje naar een voorzitter. Hoe, hoe staat het, sta het ermee? Uh, nou ja, we zoeken nog steeds naar een voorzitter. Ja, ja. kun je het zelf niet Ben jij geen voorzitter? Nee, ik um, heb zelf wel een functie in het bestuur. Ik doe voornamelijk uh, de ledenadministratie. Uh -huh. uh, maar ja, een voorzitter is natuurlijk wel uh, het handje wat we in het bestuur nodig hebben, iets specifieks. N uh, ja, combinatie van allerlei andere dingen... waar het, de, de andere leden van het bestuur echt gewoon ook uh, geen tijd voor geen hebben. Geen tijd voor hebben. Je, je hebt iemand ja. nodig die zeg maar, de mensen aanstuurt... en uh, een beetje de paraplu over het bestuur heen, zeg maar. Nou ja, zoiets. En, je, je, hoeft, je hoeft niet eens echt uh, verstand van basenbal te hebben. Mm -hmm. dus dat moet natuurlijk heel mooi. Uh, ja, liefde voor de sport. Wij hebben bij de Lions echt wel... Uh, Tenminste dat streven we naar een, een, een, een ver vereniging uh, ja, met, met, met gevoel voor, voor mensen en uh, ja, het zou fijn zijn als diegene dan ook nog een beetje een netwerk heeft binnen of buiten Zandvoort ja, ja. en dan kun uh, je ja, tenminste stappen zetten. Ja want hoeveel, hoeveel leden hebben jullie nu Ingrid? Wij hebben nu ongeveer 85 leden. 85? Is dit ja. er, zit daar jeugd bij ook? Ja, dat is, eigenlijk is het opgedeeld in, in, in jeugd en, en uh, volwassenen. Mm -hmm. en daartussen, ja, daartussenin zit helaas op dit, uh, dit, dit seizoen uh, uh, niet mm -hmm. uh, Maar ja, goed ook daar bij de jeugd. weet je Het is niet alleen de voorzitter, maar we zoeken gewoon in het algemeen vrijwilligers. Ja, die uh, iets mee kunnen leren. doen. Ja, ook voor de jeugd. <laughs> Uh -huh. uh, om, om daar uh, ja, weet je, te helpen trainen. Het, het, het schijnt uh, het moet een voetbal te zijn. Uh -huh. Dus we hebben gewoon heel veel jeugd. En we moeten nu gewoon een, een stop in de teams. Ja, maar ja, je, ja, je zal waarschijnlijk ook wel om je heen horen. En ook van andere clubs dat het lastig is hè, om uh, ja. vrijwilligers te vinden. en het is ook, echt en, heel lastig. En ook bestuursleden. Ja. Hoe zal het ja. nou komen dat mensen toch... Uh, ja, daar, daar geen tijd meer voor willen vrijmaken of uh, ja, hoe, hoe zou het kunnen dat uh, het hele verenigingsleven wat minder is geworden? Nou ja, ik heb geen idee waarschijnlijk, uh, ja, het is toch weer zo afgezegd, misschien ook wel, weet je, social media, dat soort dingen, mensen zijn met andere dingen bezig. Ja. En, uh, er is zoveel ja, mogelijk hè, tegenwoordig. Er is zoveel, ja inderdaad, en uh, ja, iedereen is druk en uh, ja, ik denk dat het... Voor mij als functie binnen het bestuur, echt ook gewoon naar de liefde voor de sport is. Ja. Uh, wat zoveel energie geeft om, om gewoon voor je clubje dingen goed te doen. Iets te kunnen doen, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, want ik, ja. Uh, ik, ik, ik, ik weet niet of je dat hoorde in mijn inleiding over de, de vroegere tijden van de Lions. Dat... Ik heb je inleiding helaas niet gehoord. Nee, dat ging ik het mis. Ja. Nee, Jelmer, mijn medepresentator, die vroeg... Uh, ken, jij, ken jij de Lions een beetje? Nou, ik ken het nog van vroeger met de Typso's Lions. Dat, ik niet of je, Was jij er ook al bij toen, of niet? Uh, ik Heel ga lang geleden, Ik ga terug, want ik zit zelf pas een jaar of vijf bij de club. Oh, oké, okay. ja, ja. En, maar ja, ze bestaan natuurlijk wel al bijna 30 jaar. Ja, inderdaad. Ja. Uh, ik, ik weet het nog van de jaren zeventig... Uh, dat uh, onder andere Typso's Lions bestond... En, ik dacht het toen ook nog hete Massen Energiestars is het nog even geweest, volgens mij. Maar dat was een enorme uh, bekende uh, basketbalclub in Nederland, de Lions. Ja. En ja, daar is, uh, de, dat is allemaal wat minder geworden, zeg maar nu. Nou ja, weet je, we gaan, we gaan natuurlijk, uh, we timmeren heel hard aan de weg. Ja. En dat gewoon over de hele club. Want we hebben natuurlijk onze heren één, die gaan als een spier. Ja, dat lees ik wel eens, ja. Ja, ja en die spelen dan nu tweede klasse landelijk. Dat is uh, leuk. En uh, ja, dus die, uh, weet je, en die gaan natuurlijk voor ons, de Lions sowieso, weer op de kaart zitten. Maar ja, dan kom je toch weer terug bij hetzelfde verhaal. Ja, nou, het zit toch ook nog nodig weer met, uh, met, je, met handjes. Ja. Die, uh, want ook dat, um, ja, weet je, dat heeft best wel voeten in aarde. We willen op dit moment zijn we bezig met een uh, een een ja. dat je echt gewoon midden in de zaal kunt gaan spelen. Uh. Uh, ja, dat zoveel geregel en gedoe ja. en dat, ja. dan kom je er echt achter dat je als club heel hard wil groeien. Uh -huh. Maar dat is dat gewoon op dit nee, moment. Want hoe, hoe ben je er nu uh, aan het zoeken? zeg maar. Benaderen je ook mensen? Uh, ken jij een hoop mensen die het ja, misschien ja, we willen proberen, doen? Ja, we proberen bij mensen in het netwerk waar je dan mee in gesprek gaat en uh, je dan toch wel een zekere vorm van enthousiasme vindt. We vinden het niet leuk. Uh, uh, wat, we hebben twee hoofddoelen: de ene is natuurlijk, de voorzitter. Uh -huh. En het andere is, daar lobbyt iedereen naar de sponsoren waardoor dingen mogelijk zijn. En dat dus bij ieder gesprek komt dat wel weer naar voren. En mensen denken, ja, ja, wel leuk, daar gaan ze lachen. En dan hoor je er eigenlijk helemaal niets meer van. En dat, weet je, dat is gewoon zo jammer. Ja, dat is zonde, ja. Ja. misschien helpt een oproep om een keer te komen kijken bij Heren 1. Wanneer spelen zij bijvoorbeeld thuis? Eh. Ze heeft nu net een geleden gevraagd waar ik geen antwoord op kwam geven. Oké. Okay. Ze vandaag spelen en helaas is die wedstrijd uitgehaald. Oh, jammer. Ja. Um, ik dacht uit mijn hoofd dat ze wel eigenlijk trenner nog ergens thuis spelen. Ja, ja. Uh, ja dit is een beetje vernsordigd dat ik dit nu niet Nee, doen. maar goed, je doet de ledenadministratie. Ja, je doet de ledenadministratie, dus dat neem je niet schwaardig hoor. Nou, ik, ik, ik doe, dat doe ik misschien dus ook wel veel daarvoor. Ja, je dat zit niet de in de technische ontwikkeld. commissie. <laughs> maar maar, ja. maar uh, dus, mensen kunnen het ook zien op jullie uh, sociale kanalen. Jullie hebben een ja, Facebookpagina, wij, ja. neem ik aan. wij hebben een fan. We zitten sowieso op Facebook, op Instagram. Hebben we hebben natuurlijk ah, onze eigen allemaal. website, The Lions Transport. Ja, allemaal. En ja, willen, willen mensen informatie hebben, info, en dan is we altijd iemand die antwoord geeft. Ja, en dan, uh, dan, dan zoek je eigenlijk mensen die zeggen van, uh, uh, ik, ik ga het wel doen. Maar ja, dat, dat ja, zal, dat zal ja, heel lastig of, worden natuurlijk. Of, of kom een keertje kijken dat je de dus ja, kunt uh, proeven. Oh, een keer kom uh, kijken, ja ja, ja. ja, volgende week is in ieder geval spelen twee jeugdteamen de eerste wedstrijden thuis. Huh. Dus weet je, dan zijn mensen ook welkom. Dat is vanaf vijf uur, we zitten in de koor vooral. Uh, maar ja, inmiddels is daar natuurlijk ook een deel parkeerprobleem opgelopen. Ja, gelukkig gewoon wel. Gewoon meer ja. parkeren. Ja, ja met, met, een blauwe, met een blauwe kaart, hè, geloof ik. Ja, dan mag je vier uur blijven ja, staan. Dus dat Leuke gaat stuff. helemaal ja. prima. Ja. En dan, uh, ja, dan zeg ik, joh, iedereen is wel gemiddeld. Uh -huh. Ja, tuurlijk. Nee, mensen moeten dat zeker een keer gaan doen. Maar ja, ja, ja het, hetzelfde dat hoor je ook wel van andere uh, uh, verenigingen. Die, die, die zijn ook naast zich op zoek naar, naar, naar, naar, naar bestuursleden. Ja. Dus uh, ja, het is, het is natuurlijk uh, lastig om allemaal in dezelfde vijver te vissen, hè? Ja, ja, nou ja, dan kun je het enige onderscheid dat je kunt maken... is dan dat het een andere tak van Ja, bent. dat is waar, ja, ja, ja. Dus als je boven de twee meter bent, dan ga je toch eerder naar het, uh, het basketbal, waarschijnlijk. Ja. Maar, uh, nou ja, goed, in ieder geval, ik hoop... twee uh, ben je ook wel gehoor. Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, nee. Ja. Ik, ja. Uh, ik wens jou enorm veel succes, Ingrid, met je zoektocht. Je en, uh, ja, nou, we horen... Wel. We horen het dat graag. Het, ja, dat, uh, en mocht we je ja, moet vinden... naar aanleiding van deze uitzending... dan uh, laten we het zeker weten. Nou, dan kom je maar een gebakje uh, brengen. Dan uh, komt het helemaal goed. Hartelijk bedankt in ieder geval. Ik ga het anders promoten. Ja, ja, ja, oké. Okay. Nou, bedankt uh, Ingrid en een fijne dag nog. En succes, succes met je zoektocht. Oké. Okay. Fijne uitzending. Goed zo, dank je. Hoi, hoi, da, dag. Totdat ik je vind. Until I find you. Found you, Stephen Sanchez... Blijf je naar bij Goedemorgen Antwoord. En zometeen meer over scouting. De Buffalo's die hebben een doe-en-durfdag. Ja! Sanchez, until I found you. En uh, vandaag, vanmiddag, uh, heeft de scoutinggroep de Buffalo's, een uh, begrip natuurlijk, in Zandvoort een doe en durfdag uh, op de planning staan. En daarover hebben we aan de lijn uh, Jan Heelko-Dietz van de Buffalo's. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, wat staat er vandaag allemaal op het programma? Nou, uh, allereerst bedankt dat we, dat we op de radio mogen. Dat is erg ja. fijn. En, uh, ja, ja. Nou ja, zoals iedereen uh, wel weet of hij naar buiten heeft gekeken. Het is wat winderig en het is wat regenachtig. Ja. Dus, we, uh, dus daar hebben wij absoluut rekening mee gehouden. Dus we hebben ons programma iets, uh, iets omgegooid. Uh, hè, dat hoort ook bij scouting. Uh, lekker creatief en uh, meegaan met, uh, met het moment. Dus wij gaan uh, wat meer naar binnen. En wij hebben wat, uh, wat uitdagende activiteiten uh, uh, in ons, uh, ons clubgebouw. Uh, waaronder een uh, soort speurtocht in het donker, waarbij men uh, op uh, de tast en, uh, en ook enigszins op zicht uh, een weg uh, moet uh, banen door, uh, door de duisternis. Uh, we hebben, uh, uh, ons thema is trouwens Into the Wild, dus we hebben alles uh, met, uh, met wild en denk dan aan, uh, aan uh, dieren en dergelijke. Dus we hebben ook dat we uh, dierengezichten gaan maken en dat doen we niet met, uh, met pen en papier, maar dat doen we met, uh, met eten. Dus dat is heel creatief ja, en op creatief ja. gebied gaan wij ook nog uh, gaan knutselen. En we hebben buiten renactiviteiten spelletjes en die komen op de gekste momenten komen die, die voorbij. Dus het wordt heel dynamisch. Dus jullie gaan nog wel naar buiten Jan Elko? Jazeker, jazeker. Ja zeker, wat we doen is we hebben het programma zo gemaakt dat op het moment dat het droog is, dan kunnen we naar buiten rennen, dan doen we daar een spel. Op dit moment is het droog, maar daar heb je niks aan natuurlijk. Nee, nee, nee, dat is altijd kijken. We moeten toch uh, vooruit plannen. Ja. Dus, uh, dus, en normaal zouden we ook uh, vuur stoken, maar gezien de omstandigheden is dat nee. uh, niet heel veilig. Dus dat, uh, dat doen we een andere keer. Uh, maar we laten natuurlijk wel alle andere dingen zien die we bij Scouting uh, kunnen doen. En dat, uh, mensen krijgen ja. toch absoluut wel een goed beeld van wat we zo al doen op een, uh, op een zaterdag. En uh, door, door wie wordt dit uh, allemaal georganiseerd vandaag? Nou, dat wordt door Scouting de Buffalo's georganiseerd en dat is uh, door de leiding uh, ja. en, uh, en natuurlijk de enthousiaste uh, uh, medeleden uh, mede, uh, die uh, 18 plus zijn. Dus uh, die lopen allemaal uh, rond en we zijn ook in, uh, in thema, dus dat, uh, dat gaat zeker leuk worden. En dat is aan de Veldweg. ik weet niet of de mensen die kennen. dus is een ja. vrij lange weg, dus het kan wel eens een uitdaging zijn om ons te vinden. Maar voor de mensen die een beetje bekend zijn in de omgeving, we hebben Duivenvereniging Pleinus. Ja. Uh, die, uh, die zit langs de Duinsveldweg, als je die ziet, uh, bij een soort rare rotonde. Uh, als je daar naartoe loopt en het gangetje ingaat, het, uh, dat is eigenlijk een soort paadje. En dan kom je ja. langs de scouting de Buffalo. Ja, het is het, is, het, is het verlenen van de Jacques-Péthijzerweg, toch? Uh, ja, klopt. Ja, ja, he? helemaal, uh, helemaal correct. Ja, en, we hebben nog oh. wel eens mensen die bij de voetbalvereniging staan. Ja, daar zijn ze. Ja. Uh, dan ben je verkeerd. Ja, dan ben je ja. verkeerd. Hey, en uh, jullie zitten daar al heel lang, uh, Jan-Hilko, of niet? Jazeker, ja, al sinds de jaren tachtig zitten we jaren daar. Tachtig, we zitten daar goed, goed verscholen voor. Ja. Uh, we hebben een prachtig terrein met uh, mooie speel, speelweiden en uh, mooie bebossing. We hebben een, uh, een grote kampvuurkuil waar we uh, uh, uh, ja, iedere uh, wanneer het eigenlijk kan, uh, een kampvuurtje stoken. Dus we komen altijd thuis met een heerlijk luchtje: het bekende kampvuurluchtje. Ja. Uh, dus wat dat betreft is het een prachtige, prachtige locatie. En uit, een mooie, de, uit hoeveel leden bestaat nu de, de Buffalo's? <laughs> We hebben nu 55 actieve leden, dus we zijn een vrij kleine groep. Uh, maar dat zorgt eigenlijk ook wel voor dat, je, dat het voordeel daarvan is dat het een knus uh, een soort bijna familie is. Ja. Waarbij iedereen, uh, iedereen elkaar goed kent. En dat we ook uh, gezamenlijk kunnen draaien. Dus uh, zowel uh, de jongste leden als de oudere leden die zien elkaar ook tijdens de, tijdens de opkomst. Dus we kennen elkaar ook... Uh, Beter dan de gemiddelde scoutinggroep. Uh -huh. Ja, we hadden net uh, Ingrid aan de lijn van de Lions. Uh, naar, ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar die had het over het, uh, het moeilijke, de moeilijke zoektocht naar uh, bestuursleden, vrijwilligers zeg maar. Um, Hebben uh, jullie er ook last van of niet? Ja, absoluut. Ook bij onze groep is dat uh, zeker aan de orde. We zijn, uh, we zijn op zoek naar bestuursleden en leidinggevenden. Uh -huh. En wat, uh, nog wel is, uh, uh, wat mensen nog wel eens denken is van ja, maar ik, uh, ik heb nooit op scouting gezeten. Ik weet niet van scouting, dus dat kan ik niet. Dat is juist de voordeel, want wij zien graag mensen die uh, uh, de, bij de groep komen, die net even anders denken. En een beetje de scouting technieken, dat hebben we je zo geleerd. En ja. de scouting uh, minded way of thinking, die heb je ook zo mee, uh, mee te pakken. Dus wat dat betreft heb je absoluut niet nodig. Je kan ook gewoon komen en dan, uh, dan, dan nemen we je mee in die gedachten. Ja, uh, nou is er nog een scouting groep in stand voor, de Sintilla uh, Brothers. Ja, klopt. Uh, Williard, Maris. Is, dat niet, uh, ja, Maris, is dat niet een beetje veel voor, voor één gemeente, twee scoutinggroepen? Nou, dat zou je kunnen zeggen. En uh, daar kan ik ook bij inkomen. Alleen is scouting wel iets wat je op heel veel manieren kan beleven. Uh -huh. En iedere scoutinggroep heeft weer zo zijn eigen identiteit. Ja, dus bijvoorbeeld dit... uh, de Willy Brothers draaien door de week, dus wij draaien allemaal op zaterdag, dus op hetzelfde moment. Uh. Uh, de Willyborders hebben gescheiden uh, jongens, meisjes, afdeling doen, gemengd. Ja, zo heb je nog heel veel verschillende uh, aspecten. En ja, ook het scoutingspel kan je op vele manieren kan je dat ja, doen. Is... Dus wij zijn zeker verschillend van elkaar. Het is niet meer alleen uh, knopen leren liggen? Hè? denk zeker ik. Zeker niet. Is nee, dat... nee ook, ook moderne technieken, ook, uh, ook uh, uh, uh, uh, uh, GPS-tochten, uh -huh. uh, denk aan de geocaching, al dat soort zaken. Wat, wat toch vrij uh, nieuw en modern is, dat doen we natuurlijk ook allemaal. Ja, we zijn ja, niet ja. oudwollig. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat moet je ook zeker niet zijn, want dan krijg je nee. helemaal geen, geen leden, denk ik. Nee, dus zijn er ook veel jeugdleden? Uh, ja, we hebben nu uh, een, een kleine 25 jeugdleden. Dat is vrij, uh, vrij laag aantal. Uh, uh, dus wij hopen ook dat er heel veel mensen komen kijken, want we willen dat aantal echt graag zien groeien. Uh, dus we, de, de leden die we hebben zijn zeer enthousiast, hm. dus het is alleen maar, uh, alleen maar een warm bad waar je in komt. Ja, ja, ja. Kamperen jullie er ook op dat terrein? Ja, dat doen we ook zeker. Ja, we doen weekendjes en, uh, en als het kan ook langer. Uh, we doen ook buiten, uh, buiten ons eigen terrein gaan we ook kamperen, dus denk bijvoorbeeld aan het uh, bekende Nadenveld wat ja. bij ons in de buurt ligt. Ja. Uh, maar we gaan ook wel eens uh, naar, uh, naar het buitenland, uh, kampen toe. Dus dat, uh, dat zijn zeker uh, dingen die de scouting uh, scoutinggroep doen. Ja, zijn, zijn het vooral jeugdleden die van, van de oudere leden weer komen, zeg maar? Die, die er ooit op gezeten hebben? Of, uh... Ook dat gebeurt. En ook uh, kinderen van, uh, van oud leden die, uh, die naar de groep komen. Ja, je, je ziet toch wel dat het blijft, uh, blijft kriebelen. Hè? Als ja. je hem op scouting gezeten hebt... Dan, uh, dan is het toch altijd wel iets van, oh dat was toch wel een leuke fijne tijd. Dus ja. we hebben wel uh, leden rondlopen die vroeger lid waren. Ja. Die toch weer terugkomen. En ook uh, kinderen van, uh, van oud leden. Dus dat, ja. Uh, ja, dat ja. gebeurt zeker. Als ik jou nou zeg van, uh, uh, je moet op scouting komen. Maar je, moet, je moet helemaal niks. Maar uh, het zou leuk zijn als je op scouting komt. Omdat? omdat... Nou de, de, de grootste reden is omdat je uh, met elkaar eigenlijk uh, iets. Uh, uh, je leert samenwerken. Je leert met elkaar komen. Um, en we, je hebt eigenlijk een soort, uh, ik wil niet zeggen school, maar um, wat je op school niet, uh, niet krijgt, dat krijg je bij scouting eigenlijk ja, niet. Of, mee. Dus of dag, weer... Ja, of daar geen tijd voor is, zeg maar. Dat, dat wordt bij jullie, zeg maar, uh, uh, gedaan. Ja, kijk, we beginnen vanaf heel jong. Dan is het uh, vooral het spel heel belangrijk. Het, uh, denk aan het overgooien met een bal. Ja. Uh, uh, Spelletjes spelen, rondrennen. Uh, en hoe ouder je wordt, hoe, eigenlijk, hoe meer je leert om met elkaar om te gaan... maar ook hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt. Bij de scouts bijvoorbeeld, leeftijdsgroep 11 tot met 15... heb je een leider En die delegeert dan weer aan de rest uh, uh, allerlei zaken. Die je hebt mensen die oogje in het zeil houden... Voor bij de Explorers heb je geen leiding maar meer, maar begeleiding. De begeleiding zorgt jo. ervoor dat eigenlijk de, de explorers zelf de programma's maken. Dus wat ze voorheen de leiding deden, dat doen ze dan zelf. Dus zo leren ze langzamerhand steeds meer uh, verantwoordelijkheden. Ja, ja. Ja. Wat, wat kost het nou, zeg maar, om uh, je kind op uh, scouting te doen? Heb je nou, we vinden het heel belangrijk dat, ja, dat is een heel belangrijke vraag. We vinden dat, uh, dat scouting voor iedereen is. Dus ook mensen met een kleine beurs. Mm -hmm. Um, dus we houden het bedrag heel laag. Uh, dat is 102,5 euro per jaar. Uh -huh. En dan kunnen ze iedere zaterdag voor naar de scouting uh, komen. En dat gaat, een de... dan gaat het hele jaar door? Ja, op de, de zomervakantie na gaan ja. we het hele jaar door. Oh. Dus we zijn wel eventjes ertussenuit, maar in principe uh, na de zomervakantie starten we altijd weer. En dan gaan we door tot aan het begin van de, van de volgende zomervakantie. Oh, Oké, okay. nou dat is in ieder geval goedkoper dan bij een uh, sportvereniging. Zeker, ja. En we, hebben ook, we zijn aangesloten bij het uh, jeugdsportfonds. Mm -hmm. Dus op het moment dat mensen met een, uh, een kleine portemonnee het er toch niet redden, ja, dan, dan kunnen ze een dus aanvraag doen kloppen. bij het jeugdsportfonds. En ja. dan wordt het volledig uh, uh, vergoed. Ja. Oké, okay. dus vanmiddag om 14 uh, uur, dus 2 uur gaat ja. het uh, beginnen. Klopt, we gaan van 2 uh, tot 4 uh, uh, ja. hebben we ons programma. Nee. Mocht het mensen nou niet kunnen, iedere zaterdag hebben we sowieso opkomst van 2 tot 4. Maar we adviseren altijd om even op de website te kijken www.debuffalo's.nl. Uh, want daar staat vaak op uh, waar, wie, waar, wanneer en al dat soort informatie. En uh, je kan ons ook altijd contacten via de contactgevers Dus je kan ook een keer uh, gewoon meesnuffelen, een beetje kijken en dan... Uh... Absoluut. Ja, we, we zeggen altijd, uh, we hanteren dat je drie keer mag, uh, mag komen kijken. Zonder verplichtingen, mm. zonder dat je ergens aan vast zit. En daarna gaan we pas kijken of je het, uh, ja. hoe je het vindt. En, uh, ja, dus, dus sowieso kijken is uh, altijd uh, vrijblijvend. Oké, okay, nou Jan Hilko, cool, hartstikke bedankt. Uh, heel veel succes met het Doe en Durf dag vanmiddag. En uh, bedankt voor je, voor je uitleg over uh, de Buffalo's. Heel, heel graag gedaan. Ik wens jullie veel succes. Dank je wel. Je kreeg nog de ik groeten van uh, Martijn Hendricks. Uh, ik moest de groeten doen dan. van Martijn Ja, die ja. ken je ja, waarschijnlijk wel. Jazeker, Net... dat is ook een lid van ons. Dat oh, is ook een lid van jullie. <laughs> Kijk, ja. Dat is ja. hartstikke leuk. hartstikke leuk. Nou, helemaal top dan. Uh, succes en we bespreken elkaar. Dank je wel, gaan we doen. Goed zo. Jan Helko, tot, uh, fijne, dag. Dag. tot uh, fijne dag nog. Hoi hoi. Yes. Joep. Dag. I've been searching, nothing's working I've been tripping, no one's perfect Chasing vision, just the surface Shirts on backwards, not on purpose Yeah, I've been learning Something bigger, expectations Feet were failing, I found blessings Flowing from the side of heaven Staring into my reflection, reading It's that it breaks an easy out Uh, runaway was dat uh, bij uh, Goedemorgen Zandvoort En we gaan het uh, als laatste even hebben over uh, de, de nieuwe basisschool OBS, uh, de Zeevonk En ook de terugloop van uh, basisschoolleerlingen Ja, want ik heb zelf ook uh, op de duinroos gezeten Goedemorgen morgen. Goedemorgen Goedemorgen. Uh, ja, wat betekent dit voor een basisschool die uh, Ook We hebben een rapport ook gezien die verschenen is uh, van het aantal leerlingen dat uh, dat, dat afneemt in Zandvoort. Uh, wat betekent dat? Uh, want dat is ook een van de redenen dat jullie samen zijn gegaan. Hè? Nou, het is niet de halve reden dat wij zijn samen gegaan, maar het is natuurlijk, we zijn nu wel een, uh, een stevige school, om het zo maar te zeggen. Ja, Als je meer leerlingen hebt, kun je meer voor ze betekenen. Ja, en, en, en zeg maar, de, de toekomst is meer duidelijk als je genoeg leerlingen hebt, toch? Ja, je, ja al je plannen zijn natuurlijk uh, op een aantal jaren uh, gebouwd. Hmm. En als je te maken hebt dat je uh, leerlingen teruglopen en je komt in de gevarenzone... Ja, dan, dan is je meerjarenperspectief perspectief natuurlijk uh, wel onzeker. Ja, ja. Nou goed, de, de, de Duinroos en Nicolaas zijn dus samen gegaan. Hè? Eigenlijk ja. sinds vorige maand officieel is de nieuwe school de Zevenk R. Je doet dat samen met uh, Laura Mos hè, als ja. directeur. Uh, jij komt van de Nicolaas, geloof ik, hè? Nee, ik kom van de daar. Dat bedoel ik, van de Duinroos. Maar euh, <laughs> kijk, het aantal leerlingen op de basis- en voortgezet onderwijs- en de komende 20 jaar met 10% dalen, uh, las ik in het rapport. Dat, uh, ah, dat duurt nog wel 20 jaar, maar goed, voordat je het weet is dat ook voorbij. Uh, dat, dat is nogal wat, 10% daling. Ja, dat is uh, niet een uh, fijne ontwikkeling om naar uit te kijken. Nee. Dus laten we hopen dat we het uh, kunnen gaan kenteren met ja. allen. Ja, want er zijn nu zes basisscholen in Zandvoort. Vijf, nee, nu zes. vijf. Vijf, hè? vijf, inderdaad. Ja, jullie zijn natuurlijk samengegaan. Ja. Um, is, dat, is dat veel op het aantal inwoners van Zandvoort? Of, of, of gemiddeld, best, zeg maar? Uh, nee, dat is best een behoorlijk aantal. Ja, maar die kunnen allemaal wel blijven voortbestaan uh, voorlopig? Op dit moment, uh, ja, kan dat. Want hoeveel, hoeveel, hoeveel kinderen heb je nodig om een school sowieso te laten voorbestaan? Nou, um, als je gewoon uh, zeg maar, um, makkelijk wil draaien, dus als je als je, ja. je toekomst uh, wil garanderen, nou, dan moet je echt wel ongeveer 160 leerlingen zitten. Uh -huh. Dan heb je geen zorgen. En hoeveel hebben jullie er nu op de Streef 240. 240, nou dat is wel ja. redelijk toch. Als je, ja, daar, als je daar 10% van aftrekt, dan zit je nog op 115. Uh, ja. Dus dan uh, voorlopig kunnen jullie er wel, uh, wel door waarschijnlijk. Ja, wij hoeven ons op dit moment uh, voorlopig geen zorgen te maken. Nee, nee. Nu zijn er ook veel scholen die uh, zijn maar in een soort samenwerkingsverband zitten. Want jullie zitten uh, bij Stoopos, klopt dat? Ja, klopt, dat is ons bestuur. En uh, daar zit ook, dacht ik, de Hannie Schofschool bij ja, klopt dus, uh, dat. Dus dat, dat is ook schaalvergroting, zeg maar, hè? Toch? Nou ja, op zich je ziet dat bijvoorbeeld uh, in Zandvoort ook bij de school. Mm -hmm. Die uh, uh, een bepaald aantal leerlingen heeft. Ja. Um, en doordat ze uh, bij een grote stichting zitten, kom je niet zo snel in de gevarenzone qua uh, opheffingsnorm. Nee, Dat maar... is hoe, de, hoe Den Haag daarnaar kijkt. Oké, okay. uh. Neem een gemiddelde van alle scholen van hun bestuur. Ja, ja. En de gettenbach College, die, die krijgt er ook mee te maken natuurlijk, hè, met ja. de terugloop. Ja, minder um, kleine kinderen, minder grote kinderen. Nee, dat klopt, dat, dat is waar. Maar niet iedereen gaat naar de Gettenbach natuurlijk. Uh, veel kinderen, ook buiten Zandvoort. Um, is het belangrijk dat ja, er... Ja, een... maar omgekeerd ook, hè. Er kwamen ook veel kinderen van buiten Zandvoort naar het Gettenbach. Ja, dat is ook waar, ja. Ja, ja. Maar is het belangrijk dat er een uh, middelbare school in Zandvoort ook is, vind je? Nou, persoonlijk vind ik het wel. Omdat je vooral ziet dat um, uh, toch best wel een groot deel van de kinderen in Zandvoort... gewend zijn aan uh, uh, het knussen van de basisscholen. Mm -hmm. En um, dan moeten ze opeens uh, naar Haarlem fietsen. Nou is dat hartstikke gezond en uh, niet verkeerd. Mm -hmm. Maar ze komen vaak wel in een hele grote school terecht. Op de scholen waar ze nu zitten worden ze gezien en gekend. Ja. Want ik bedoel, de, de basisscholen op Zandvoort zijn... Redelijk overzichtelijk qua aantallen. Mm -hmm. En dan kom je in een school terecht met vijftien, 1600 ja. Dat is, uh, wat, uh, ja. Het is een soort cultuurschok. Mm -hmm, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, daar zijn ze natuurlijk ook weer na, na twee maanden aan gewend, denk ik. Of denk je uh, niet? Ja, ja, dat is wel ja ja, ja. ja ja, dat is een enorme school hè, in Haarlem. Ja. Het uh, is lastig om daar uh, je weg te vinden. Dat nee, nee, kan ik me ook voorstellen. Uh, zeg maar, die teruglopen die heeft ook te maken met uh, de doorstroom in Zandvoort. Hè? Want ik ja, las dat, dat jij ook nog een thuiswonende zoon, zoon hebt van uh, 29... Die, uh, ja. die ook geen huis kan krijgen. Hè? Zo zijn er nee. heel veel jongeren die, uh, die het moeilijk hebben om... Uh, nou ja, en de zoon naar maar verhuisd dat hier... Uh... Hier geen woning was. Meen je dat? Nou, alles maar helemaal. Zo. Ja. Ja, nou, dan ben je ze van Zandvoort kwijt, in ieder geval voorlopig. Ja. Uh, praat u er daar wel eens over met de gemeente? Of uh, over, over de nou, doorstelling? Ja, dat is, dat is zeker een punt van aandacht. En, en ik heb ook wel het idee dat de gemeente zich daar zorgen over maakt. En uh daar -huh. energie niet spot. Maar ja, het vervelende is natuurlijk, Zandvoort vergrijst. En ja. Zandvoort heeft zijn uiterste grenzen bereikt. Dus... Bijbouwen kan alleen maar op stukjes grond die nog vrijvallen. Ja. Maar we kunnen niet, in die zin niet groter worden. Dus, ja, nee, sterker uh, nog, het aantal inwoners zal, zal teruglopen zelfs teruglopen. Want ja. uh, volgens de, de, de verwachtingen en, en, en hoe het uitgerekend is... er wonen nu nog 17.125 mensen in het dorp. Tenminste, dat was in 2021. En over 20 jaar is dat 16.552. Dus ja. het zal niet uitbreiden. Maar ja... Dat weet je, omdat het dan ook moeilijke bij kan bouwen. Hè? Dat is het probleem. Ja, precies dat. En, en, en geen doorstroming. Ik bedoel, heel veel woningen worden natuurlijk ook um, bewoond door, door uh, uh, uh, alleenstaande mensen. Ja, ja, ja. ja. En begrijp me niet verkeerd. Die hebben recht op een woning. Tuurlijk, Daar gaat het tuurlijk. Niet om. Maar je, wat je ziet, wat er wordt bijgebouwd, is vaak toch in het hogere, duurdere segment. Wat dat maakt dat doorstroming met sociale huur en... en uh, ...gezinnen, dat wordt lastig. Ja, dat is inderdaad uh, lastig, inderdaad. Maar uh, ja, wat er nu nog bijgebouwd wordt, daar wordt wel, wel naar gekeken. Hè? De, ja, dat de, de, dat de, wordt 30% sociale woningbouw. En, uh, da, daar worden wel stappen gezet, volgens mij, door de gemeente. Maar... Nou ja, dat is een mooie ontwikkeling. Maar het is een druppel op de gloeiende platen. Mm -hmm, ja. Het is repareren van wat jaren niet gebeurd is. Ja, nee, dat is maar. En dat ligt niet aan de gemeente, dat ligt vooral aan de overheid. Maar... Ja, ja, ja, ja. Want uh, ja, die scholen die merken daar natuurlijk indirect uh, ook wat van. Dat is, dat is wel duidelijk. Ja, dat, dat gaan wij één op één uh, uh, merken als de kinderen vier worden. Mm -hmm. ja. Als ze er al zijn. Ja. Hoe, hoeveel, hoeveel jaar van tevoren moet je je kind nu opgeven? Bij, bij jullie bijvoorbeeld? Nou ja, wat, wat je merkt is dat de ouders kinderen ook steeds eerder gaan aanmelden. Ja. Ik heb nu toevallig een vraag uh, voor kennismaking gesprek van een kind wat twee maanden is. Twee maanden, ja, ben <lacht> je dat? Ja. Maar, maar is, is, is dat noodzakelijk of uh, hoe vind je die ontwikkelingen? Nou ja, op, op dit moment de komende drie jaar, zal ik maar zeggen, uh, zie je een soort opleving in de leerlingenprognoses. Uh -huh. En uh, dat merken wij ook aan de, uh, de aanmeldingen en de kennismakingsgesprekken. Uh, uh -huh. En dat maakt dat mensen eerder op moeten gaan geven omdat je dan een wachtlijst hebt. Ja. Maar daarna zie je het wel vrij snel uh, afnemen ook weer. Ja, ja, en dan ja. worden die wachtlijsten ja. korter en zullen mensen ook iets later gaan aanmelden. Ja. Maar jullie hebben wel een mooi gebouw he, daarin. Wij uh, hebben het heel volk. goed voor elkaar. Ja, een ja, natuurtuin ook sinds uh, ja. niet zo lang. Hè? Uh, nee, klopt. Die hebben we het afgelopen jaar laten, laten bouwen door Victor Bol. Ja, leuk. Met een bijengroep, of niet? Volgens ja, met een, met een bijenvolk <laughs> en uh, okay, een bijenvolk leuk. wel. Dus de kinderen kunnen daar ook uh, met de natuur kennis maken. Ja, is, is dat ja, tegenover die school trouwens, of niet? Ja, het is echt tegenover Ja, inderdaad. Ja, ja. Nou die... ja, ik vond dat heel belangrijk, want je ziet, wat je nu ziet is dat kinderen denken dat spinazie de in de vriendschap groeit. Ja, ja inderdaad. Daar vandaan komt. Ja, en, uh... ja nee, dus, ze moeten echt kennis hebben van wat er groeit en bloeit, zullen we maar ja. zeggen. Ja. Dat lijkt me Nou wel. ja, en, en als ze bij ons leren uh, respect hebben voor de natuur, denk uh -huh. ik ook dat ze uh, in de voortuig van Tante Annie de bloemetjes met de rust laten. Bijvoorbeeld, is ja. Dat is ook fijn. Ja. Nou ja. Hij is natuurlijk meer de tussensort Oké. Nou, al hartstikke bedankt voor je uh, uh, bijdrage hier. En, wel. Uh, ik hoop dat jullie uh, nog heel lang uh, kunnen bestaan. Hè? De eerste tien jaar sowieso. En, daar gaan uh, we voor. Ja, daar gaan jullie zeker voor, dat begrijp ik. Ik uh, zou zeggen heel veel succes. En, uh, Dank je wel. En een fijn, hele fijne dag nog. Goed weekend. Dank je wel. Dag. Uh. Oké, okay, dan gaan we ook direct uh, even snel door de afkondiging. Want een herhaling van deze uitzending is te beluisteren op maandag tussen 10 en 12. Natuurlijk be uh, bedanken we onze technicus Core Draaier voor de, ja, de vandaag uh, gedaane bijdrage. Hans Botman, ook uh, bedankt voor de redactie en het uh, meepresenteren. Of ja. nou ja, eigenlijk uh, deden we het gewoon samen. Uh, ja, en de muziek. Ook weer het laatste nummer is uitgekozen door mij... Laat maar even weten wat jullie ervan vinden. En anders uh, sturen ze me hier weg. Maar, uh, me en Michael, MGMT, als afsluiting. Tot volgende week bij weer een nieuwe aflevering. En check natuurlijk altijd www.zfmsandvoort.nl voor de laatste nieuwtjes over de Omroep en over Zandvoort. Oké, okay, fijn weekend. Je weet niet wat je... Sound